Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio weer voor aanzet. MUZIEK Goldse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Leonard Joosten, Bernhard Robe en Ben Lone. De techniek is vanavond in handen van Erik van Poppel. En dat weer, waar je de radio weer eens voor aanzet, dat sloeg natuurlijk, het slaat op dat we weer beginnen aan een nieuw seizoen. We zijn er ongeveer twee maanden uit geweest. Ja. Buitenhof is er drie maanden uit. Een dus zomerreces vliegt voorbij. Christelijk dus wat wij doen. Ja. Uh, maar in ieder geval uh, beginnen we weer maandag 29 augustus. En we hebben twee gasten. Namelijk, om bij de jongste te beginnen, Jeroen Huijbe, 15 jaar. Ja, dat klopt. En, uh, met een enorme wiskundeknobbel. Ja, dat ook. Dat ook, daar gaan we over praten. Je hebt een, een bronzen prijs gewonnen. Uh, en de tweede gast is Cordame, een beetje ouder, 65 plus. 66. 66. Uh, bekend als uh, pastor van het uh, verpleeghuis, is ook in het nieuws gekomen met een uh, opmerkelijk voorstel. Daar gaan we over uh, praten. Maar voordat we aan onze gasten en aan onze toe toekomen, eerst zoals altijd het rondje, wat was er in het nieuws? Nou, we hebben het kunnen opsparen. Uh, Zo'n zo zeven, acht weken. Bernard, heb jij een oh, lijst? Oh ik, ja, ik heb wel wat nieuws, maar ik heb niet echt veel opgespaard. Oh. Ik uh, wil even memoreren aan het... Uh... Uh, ...zeg maar de, gisteren in Tilburg uh, waar talloze boeken werden verkocht in een driehonderdtal kramen. En daar stonden wij als uh, vertegenwoordigers van de heemkundekring ook met een aantal boeken. We hadden onze zolder opgeruimd en uh, daar komt dan heel veel af. Het werd toch eigenlijk niet direct iets voor het is en ook niet iets om te bewaren. Bovendien werden wij door de gemeente geattendeerd op het feit dat onze zolders een bijna een beetje aan het doorzaken is... Dus we moeten echt een uh, schoonschip gaan maken... Nou, we hebben toch gisteren voor een uh, 250 euro aan oude boeken verkocht. Zo, geweldig. Dat is op zich een heel leuk, heel leuk iets. En uh, ik begreep dat uh, onze goordenaar Norbert de Vries in het stichtingsbestuur zit. Dat is de stichting Kools die dat dus organiseert. En dit was de 14e editie. En naast Norbert de Vries zit er ook in Marijne van Kempen. En uh, ik ben eens rondgelopen. Het is uh, toch wel plezierig. Er staan dus 300 kamer. het is echt een gezellige drukte. En uh, er wordt wat verhandeld daar, dat is onvoorstelbaar. En de mensen die naast ons stonden, die kwamen uit Maarsen, een paar boekhandelaren. En die uh, vonden met name Tilburg toch een van de betere plekken om te staan, waar ook goed verkocht werd. Die man die bezocht altijd vijf, uh, vijf uh, van die uh, boekenmarkten. Tilburg, uh, Deventer, een hele grote natuurlijk, en nog een paar. Het was zeer tevreden, ik vond het een leuk om een keer mee te doen. Dat is één. En als tweede werden wij gevraagd. ...door um, Thijs Verkemberen, die is uh, de, de voorzitter van, de, van de, de contactraad Cultuur... ...om toch wat aandacht te vragen voor een project. Dat heet een pianoproject. En dat speelt zich af tussen 12 en 18 september. En dat is zelfs wereldwijd is het al iets geweest. Want dat project is ook te zien geweest in Londen, New York, Sydney en andere steden. En nu dus Tilburg en omstreken. In de periode 12 18 september dan staan er dus uh, een achtal piano's in Gorle en Riel. Met de bedoeling op te spelen. En die staan dus in publieke ruimtes. Onder andere de bibliotheek, de Leibron, de Wildakker, de VOAP, het Cultural Center, Bazaar, Mainframe, Factorium. Dat is ook gevraagd of we bij het heem een weg willen zetten. En toen hebben we eigenlijk gezegd, ja maar deze is eigenlijk niks heemkundigs. En bovendien moet je zo'n piano moet je dus, moet je in feite zeg maar als het ware adopteren, er goed voor zorgen. Die mag worden beschilderd, dat zijn dus oude piano's. En ja, ik krijg er eigenlijk van het heem uit weinig vrijwilligers voor. Ja, wat die is zei... de bedoeling eigenlijk? Ja, nou, dat had, dat had dus uh, uh, Thijs willen komen uitleggen, maar dat doet hij denk ik de volgende keer. doet hij de volgende keer. de volgende keer. En het is muziek maken, maar denk ik denk ook, ja, waar gaat er nou van uit? Leuk, leuk. Maar denk ik denk, ja. Ik zeg nogmaals, ik kreeg geen vrijwilligers vanuit het heem. Die zeiden van, wij komen uh, talloze zaterdagen werken in de heemtuin, kruidentuin, uh, we doen van alles. Maar, uh, dan zit ja. toevallig geen pianist bij bij de heemkundige Helaas. vrienden. Helaas. Helaas. Maar bij deze is in ieder geval toch de aandacht ervoor. En wellicht dat uh, Thijs zelf nog een keer uh, wat nader komt uh, uit, uiteenzetten. Ja, wat precies de achterliggende culturele waarde is van dit project. Dat waren mijn uh, mededelingen. Is dat alles? Is alles, ja. Dat is niet veel, hè? Nou, nou, nou. Gaat. Is er <laughs> verder niks gebeurd in Gool? Jawel, is dat gebeurd, maar de, ja, ik, heb, ik heb niet alle gollens belangen mee bewaard en zo. En, oh. Maar ik denk, ja, er is me eigenlijk zo op dat moment uh, iets schokkends verder uh, bijgebleven. Oh nee. Uh, onze gasten mogen ook meedoen. Cor dame, is er iets uh, blijven hangen van, van de afgelopen weken? Nou, afgelopen week uh, kwam ik eigenlijk meer bij toeval bij de kaasboerderij De Leien. De Leijendaler, Leijendaler, ja. hoe noem je dat? Op de Beekse Dijk hè? Op de Beekse Dijk, ik, ging daar, ik dacht ik ga daar even kaas halen en een paar eitjes. En wat zag ik daar? Daar zag ik dat daar een groep in rolstoers van het verpleeghuis zat. Oh, ja. behoorlijke groep. En die waren dus ondanks dat het het slechte weer was, waren die met poncho en al van het verpleeghuis naar die boerderij gegaan. En die zaten daar te genieten onvoorstelbaar. Mm. Mensen van gesloten afdelingen, uh, die natuurlijk geen vakanties hebben. Dit ja. is voor hun vakantie. Ja. En ik vond het dus heel ontroerend om dat te zien. En ook om te zien dat daar zoveel vrijwilligers en begeleiders bij waren. En dan zie je ook dat de jongste activiteitenbegeleiders, waar ik ook altijd wel veel mee gewerkt heb. De jongste activiteitenbegeleiders, die doen dat toch maar voor deze mensen. En ik vind... Dat vind ik nou eigenlijk iets om in het nieuws te brengen. Ja. En uh, die ja. genoten van het uh, kaas en die maken. En die, die, die, die, die genoten dus... Ze konden dus vanwege het slechte weer... Konden ze dus niet naar, naar, naar, de, naar de koeien in de wei. Ze moesten ergens, ergens ja. binnen zijn. Maar ja, die werden dus daar, daar binnengebracht. Binnen Kijk, als je... Ik weet niet of jullie dat, dat kennen, maar ja, je komt in het winkeltje. Naast ja. het winkeltje heb je dus zo'n ruimte. Ja. En daar zaten ze dus zo in zo'n kring. Hè, en de boer die was dus dat aan het uitleggen allemaal. Hoe je kaas en, maakt. Hoe je kaas maakt, maar ook, die liet dus ook proeven. Oh ja. Hè, die had zo'n plankje met allemaal hele kleine stukjes kaas. Hè, en die liet dat zo, liet dat zo mm. rondgaan. En ze zaten daar zo stil en aandachtig te luisteren. Oh. Heel stil. Heel aandachtig. Nou, dat is heel mooi om te zien dat het kan. Nog ja, in deze ja. tijd. Ja. En dat, er, dat ze zorgen dat ook zo deze mensen, ondanks. Want ze hadden geen busje, dus ze moesten door de regen van het verpleeghuis naar de Beekse Dijk. Dat is net te doen misschien. Nou, ja, maar het, het was net een dag dat het goont. Ja, ja welke het was dag heeft het het niet dat het, het gooit? Ja. He? Ja. Ja. ja. Nou, ik vind zoiets. Dat is om in het nieuws te brengen. Ja. ja. En die mensen werden begeleid door, echt door vrijwilligers, hoor ik jou zeggen. Ja, Want er is, er waren natuurlijk... is, vaak, er is heel vast, vaak steeds minder geld voor dit soort activiteiten. Precies. Onlangs zijn ze ook nog met een aantal mensen van een bepaalde afdeling naar de Efteling geweest. Mm -hmm. Ja, daar moet, moeten de mensen dan wel zelf betalen. Dat, gaat, dat kan uiteraard niet van het budget af want dan zijn dit soort activiteiten de moeite waard en uh, kost niet zo overdreven veel geld. En ze kunnen er dus inderdaad zelf aan toe rijden. Ja. Alles met alles met busjes met ja. begeleiders. Dat kost een ja. paar centen. Natuurlijk zijn daar professionele krachten bij, want ja. dat moet. Dat, dat, dat ja. moet, anders, anders is het niet verantwoord. Ja. Maar uh, het grootste gedeelte van de mensen zijn vrijwilligers ja. die, dat, uh, die, die, die, die dat mee begeleiden. En, het is inderdaad zo dat hoe meer bezuinigingen, en we krijgen alleen maar bezuinigingen ook in de zorg, steeds meer bezuinigingen. En wat ik dan inderdaad wel schrijnend vind is dat, uh, uh, dat zo langzamerhand de situatie begint te ontstaan. Ik zeg niet dat die er al is, maar sommige verpleeghuizen in het land doen ze het al wel een beetje zo. Uh, dat, uh, nou, als jij dus graag een eindje wil gaan wandelen, uh, als je in je rolstoel omdat je dat zelf niet kunt. Uh, nou ja... Dat kan wel, dan kan er iemand mee, hè, als je dan 10 euro per uur betaalt, hè, voor, voor een eindje mm, te wandelen. Mm. Ik bedoel, nou dat soort, dat soort dingen begint te ontstaan. Maar dat heb je hier nog niet. Nou, ik geloof dat ze er hier langzaamaan wel een beetje naartoe moeten gaan. Zeg, euh, nou je het over vrijwilligers hebt, je geeft eigenlijk een uh, pluim weg. Je zegt, ja. euh, nou, die mensen zijn ja. er en ze doen het. Ja. Uh, ik herinner me dat, uh, dat je nogal uh, vrij constant en regelmatig oproepen deed op de kerkpagina van het Goorlogs Belang uh, voor vrijwilligers. Hebben die succes gehad, die oproepen? Nou, niet zo heel veel. Maar dat was dus voor een specifieke groep vrijwilligers. Dat was voor de kerkvrijwilligers voor de zondag. En oh ja. ik heb daar, daar heb ik dus heel, uh, dat, dat is een, een prachtige groep, uh -huh. het is ook een behoorlijke grote groep, maar het is ook een groep op leeftijd. Uh -huh. En wat ik, dus, wat ik dus beoogde was van nou, ik wil aanvulling krijgen, ja. uh, omdat de leeftijd, ja het zijn vaak tachtigers. Ja. Uh -huh. Nou, en het valt dus niet mee om vrijwilligers te krijgen op zondagmorgen. Het is uh -huh. dus een specifieke groep. Uh -huh. Ja, om op zondagmorgen, eh, wat deze groep doet, die is daar om negen uur in het verpleeghuis. Drink een kopje koffie, ze verdelen de afdelingen. Ja. Dan gaan ze de afdelingen op, ze gaan de kapelling klaarmaken ja. eh, met, met z'n allen. Dan zorgen ze dus dat de mensen eh, zo, zo tussen tien uur, half elf in de kapel zijn. En de kapel zit meestal hartstikke vol. Ja. Dan blijven ze dus bij de viering. Na de viering brengen ze de mensen weer terug naar de afdelingen. Dan zijn ze zo rond 12 uur mee klaar. Mm -hmm. En dan krijgen ze dus van de directie kopje koffie. Mm -hmm. Maar je bent hier de hele zondagmorgen bezig. En, dat, en ja. dat kost dus een hele zondagmorgen. Ja. Ja. Maar loopt dus, daar, loopt daar ja. het aantal vrijwilligers terug? Ja, ik ben er nu natuurlijk een jaar uit. Maar vol, volgens mij is het nog niet zo erg teruggelopen, omdat nee. mensen heel trouw zijn. Ja. Dus ja. die oudere mensen zijn heel trouw. Mm. Ja. Maar stel dat er dadelijk in één keer een stuk of vijf Achouden. of tien zouden uitvallen, ja. wat dan als je geen ja. aanvulling krijgt, mm. ja. snap je? Ja. Ja. En de mensen zijn inderdaad wel afhankelijk van, de, van vrijwilligers op zondagmorgen. Mm. Maar zijn er uh, mensen die gereageerd hebben op jouw oproepen? Nou, zomaar zo één of twee. Zomaar oh, één ja, of twee, ja. ja, ja. Mm. Dat is heel weinig. Mm, dat is weinig, ja. ja, ja. Vaak, moet je, vaak moet je mensen persoonlijk gaan benaderen. Ja. Dat is, uh, dat is, ja, uh, dat is bijna overal intentiever. Je moet echt op, op... afgaan. De Joost zegt altijd: aanhouden en voorgeleiden. Ja. Dus als je weet dat mensen daar wel echt interesse hebben, dan moet je er echt op af. Jeroen Huijbe, ben jij deze vakantie in goal geweest of ben je weg geweest? Ja, ook gedeeltelijk wel in Goorlen, maar... Uh, en was er iets te doen? Nee, ik heb veel thuis uh, gewoon gezeten. Veel thuis gezeten? Ja. Wiskunde problemen opgelost? Onder andere. Ja, uh, echt. echt? Registreer je ja. zo'n beetje uh, wat, wat er uh, gebeurt in Goorlen? Uh, lees je, de, ja, ik weet het niet, uh, Goorles Belang? Of, of uh, kijk je naar de, de pagina Goorles Nieuws in het Brabants Dagblad? Of... of Nee, nee, niet echt. Nee, nee. wel ja, een keer leuk als je zelf jezelf op de voorpagina ziet, maar, uh... Ja, dat is leuk, hè. <laughs> <laughs> als je zelf in de krant staat. <laughs> ja, of uh... Nee, je houdt het niet zo bij. Je houdt het niet zo bij. Nee, nee. Wat nee. toch wel het nieuws neem ik aan. Hè? Je wereldnieuws. Je leest, toch, je leest toch wel de krant. Hè? Ja, dat is wel... Een, een, een, een, een ballenboze wiskundeknobbel, die dus eh, niet alleen maar wiskunde bedrijven, denk ik dan. Maar daar zie ik je ook niet voor aan. Ik heb toch wel het idee dat je toch wel belangstelling hebt voor, uh, ook voor veel andere zaken. Ja, inderdaad. Ik speel ook piano. Dus, uh, ja, ja. Ja, dat is ook wel leuk. Je speelt piano. Ja. Oh, daar hebben we een pianist. Dat is de eerste. Ja. Wiskundeknobbel, en piano pianist. kunnen spelen. Uh, ik hoor net dat je ook nog eens uh, ontzettend goede punten haalt voor Frans en Grieks. Dus het is een, ik ben eigenlijk een super talent. Ja. Weet je wel? <laughs> ja. Daar gaan we dadelijk over praten. Okay. Nou, eens kijken mijn bijdrage aan uh, wat was er in het nieuws? Ja, het is onvermijdelijk, maar er zijn natuurlijk uh, een aantal mensen die overlijden in, in uh, die maanden. Uh, ik denk aan uh, Frans Trommelen, ik denk aan Chang Habets, maar ik denk ook aan Lex van Bughem, uh, die we hier hebben gehad in Goolse Kringen. Ik heb dat opgezocht op 13 december 2010. Dat is dus een, een klein jaartje geleden. Uh, herinner je dat niet Bernhard? Zij was hier samen met Hattie Nijkens van de, de, de Stand ja. van de Sterren. Uh, we hebben hem toen uitgenodigd omdat hij voorzitter was geworden van Thebe Extra. Is dat die van? Bichem? Ja, ja. mijn nee, hemel. Ja, zeker. Ik heb het al zien staan, maar ik dacht eerst van... Vroeger had je een, een kanoarts in Tilburg van Buchum. Ja, even ja dat aan. was zijn grootvader. <laughs> Jezus. Uh, oh, nee, nee. Oh. Uh, nog een betrekkelijk jonge man, 66. Jesus. Misschien niet eens. Maar hij was uh, met de vut of met pensioen, dat weet ik niet. Maar hij had wat tijd en... Mm -hmm. Daar heeft hij toen over verteld, dat hij... Uh... Dat hoor je zo vaak, hè. Er zijn mensen goed al met met, met met pensioen of pre -pensioen en dan ja. gebeurt er wat. Gebeurt er ja. wat. Je dat hoort het, het, het wel ja. ja. ja. Je hoort het heel ja. vaak, hè. Gek, hè. Net, denk ik, je hoort van, het heel maar... vaak, dus eigenlijk moet je zorgen dat je op tijd met pensioen gaat. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. dat je ja. dat nog niet zo overkomt, hè. En, en, en, <laughs> en, en, en, zo laat en, mogelijk. 67. <laughs> <laughs> uh, en uh, Pietje en Piet, Hermans. En Piet Hermans. Pietje ja. Hermans. Hermans. En Pietje Hermans, dan... Dat is een portret, een van de 200 goorlen in 200 portretten. Ja. Um, is hij portret 138, geschreven door Herman van Rouwendaal, ja. met als subtitel een zachte kracht. Ik denk dat dat goed getypeerd is, dat ja. dat Piet, Piet, Pietje ja. werd ja. Ja, altijd Pietje, gezegd. Pietje Het was Pietje Herman. Een hè? zachte kracht was, die uh, heel veel uh, voor, uh, voor veel mensen heeft betekend. Ja. Met het uitleggen van, van de sociale wetten. En, ja. en het behulpzaam zijn bij het invullen van formulieren. Ja. Ja. aanvragen van. Ja. Ja. ja. Een zeer hulpvaardige man. Zeer hulpvaardig. Man, heel, heel, heel sociaal. Uh, ja, je had altijd goede contacten mee. En. Uh, nou ja, het bleek wel dat, dat, dat het een geliefde figuur was. uit het aantal mensen dat uh, in de kerk zat. Want de kerk zat dus uh, aardig vol. Ja. Aardig vol. En ik vond het ook een hele aardige dienst. Mm -hmm. En twee van zijn. Twee kinderen, die, die, niet van zijn kinderen, maar die speelden uh, op de, op de blokfluit en dat klonk bijzonder aardig. Mm -hmm. Het was een sobere dienst met hun met, met muziek erbij en uh, ja, ik vond het de moeite waard. Het was hier in de kerk? Ja, in de Sint-Jan. In de Sint-Jan? Ja, ja. ja. De ging voor... De pastoor ging voor. Ja. Martin van zutven? Ja, ja, op zijn oh, ja. manier. Ja. Het, ja, ja. ja, maar die doet het altijd op zijn manier. Hè. Ja, ja. ja, ja. <laughs> maar ik vind het ja. al een aardig, het is manier die mij in ieder geval aanspreekt. Een andere manier heeft hij waarschijnlijk niet. Het is, hij spreekt mij aan. Hij, ja. besteed, hij besteedt aandacht aan de overleden. En ik vind, de, hij betrekt er iedereen bij. Ik vind het altijd wel toch wel uh, aardige vieringen. Mm -hmm. Aardige afscheidsvieringen. Mm -hmm. Dat doet hij goed. Zeker. Ja, ja. ja. Had je nog meer nieuws, Ben? Nou, ik wil een klein stukje voorlezen uit dat portret. Oké. Okay. Uh, het laatste stukje. Samen met Jan Mes heeft hij de regeling voor ouderenbezoek opgezet. Een regeling waarbij vrijwilligers ouderen bezoeken. Eventueel problemen opsporen, voorlichting geven over regelingen en voorzieningen, zoals het Solidariteitsfonds. Het is niet verwonderlijk Piet Hermans in het dorp tegen te komen met een collectebus voor de kankerbestrijding of het reumafonds, een kwaal die hem in de WAO deed belanden. Piet zijn inzet is altijd prodeo geweest, dat betekent letterlijk om gods wil en dat sluit goed aan bij zijn levensovertuiging, want hij is een praktiserend katholiek en trouwbezoeker van de Sint-Jan. Onvermijdelijk verricht hij ook daar van tijd tot tijd vrijwilligersklusjes. Zijn activiteiten zijn ook in breder verband niet onopgemerkt gebleven. De maatschappelijke waardering is uitgedrukt in een koninklijke onderscheiding in 1997, ridder in de orde van Oranje-Nassau. In 1993 krijgt hij de vrijwilligersprijs van de gemeente Golen. De sport kent hem de prijs van de naaste liefde toe. In het zorgcentrum staat zijn bronzen kop op een sokkel. Pietje Hermans is een zachte kracht, diplomatiek, vriendelijk en innemend met een grote kennis van zaken, maar vooral ook onverzettelijk en vasthoudend. En dat hebben velen ervaren. Ja. Zo schreef Herman van Rouwendaal in uh, het portret nummer 138. Ja, nou, heel een een portret, mooi, hè? Je ja, zeker. Oh, je hebt hem ook wel gekend natuurlijk. Nou, niet, zo niet zo erg. Niet zo erg. Oh nee. Ja. Herman's uh, hoe heet uh, Tje, Hup, Dat heb natuurlijk goed Van Toeten en Blazen, hè? Ja, ja. van de Harmonie en de Tonprater. En de Tonprater. Ja. Ja, Leuk, hè? Goed. Nog meer nieuws, Ben? Of nee, hier sluit ik het uh, okay. af. Dan gaan we naar uh, onze bolleboos. Ja. Onze bolleboos. Ja, ik, la ik, ik keek eens op internet en, en daar staat dus het nodige over die... Oh, uh... wacht eens eventjes. Onze regisseur zegt, uh, moeten we niet een stukje muziek? Uh, dat is misschien toch wel goed om een, uh, even een break te hebben en daarna naar onze onderwerpen. Ja? stukje muziek. Is dat... Zal ik dan even zeggen wat het is? Oh... Ik had een muziekje meegebracht en dat is, uh, moet ik even kijken, dat komt uit een cd-box waar er maar liefst drie in zitten en dat heet Romantic Voices en ik draai daarvan Vita Mia en het is een duet wordt gezongen door Cliff Richards en wie kent Cliff Richards niet, hè? Van de oude popster van The Shadows en de, een operazanger Vincenzo La Scola en dat klinkt erg mooi. Ja, dit is Schoolse Kringen en we luisterden naar een favorietnummer van Bernhard van Cliff Richard. En Vincenzo Lascola. En Vincenzo De Lascola. hezige stem van Cliff Richard tegen oh, die spankelende de spankelende tenorstem van Lascola. Mooi goed. duet. Nou gaan we praten met Jeroen Huijbe. Um, Bernhard, jij popelt om, om hem uh, enkele wiskundige problemen ja, voor te leggen. Ik doe ook, ja, ik, ik, ik zag hem uiteraard in, uh, op de voorpagina met grootste Belang staan. En uh, de bolleboos uit Gorlen behaalde brons. En mijn eerste vraag is zo van, uh, je, wilt, je gaat toch voor goud? Oh, waarom is, is het weer niet goed genoeg dan? Waarom is het uiteindelijk brons slechts brons geworden, Jeroen? Ja, het is niet zomaar slechts brons. Want, uh, <laughs> ja, het, is, um, ja, het is gewoon heel lastig om goud te halen. Want de medailleverdeling is wel, uh, wel iets anders dan normaal. Dus even ongeveer 50 mensen krijgen een gouden medaille, 100 zilver en 150 brons. So, ja, er zijn, so, oh. er zijn wel 600 deelnemers, dus uh, met brons zit je toch wel bij de beste helft. Maar ja, ik dacht, ja, ik dacht ja. in mijn naïviteit, zo van je krijgt, ik zal maar zeggen, 20 vraagstukken voorgeschoteld. En degene die alles oplost of het minst fout heeft krijgt goud en dan volgt zilver en dan brons. Maar zo werkt dat dus nee, niet. zo werkt het niet. Maar, ja. maar wat moet maar, je nou doen bij zo'n wedstrijd? Vraagstukken nou, oplossen. Ja, inderdaad. Ja, maar hebt, ja, uh, wat voor soort vraagstukken krijg je dan? Uh, je hebt uh, twee wedstrijddagen. En op elke wedstrijddag krijg je 4,5 uur de tijd voor drie opgaves. En ja, dan uh, moet je maar kijken wat je ermee kunt. Uh, het is gewoon... Drie opgaves in 4,5 uh, uur? Ja, inderdaad. En ja, dan moet je maar kijken wat je ermee kunt. En dan, uh, ja, ik heb dan, elke dag heb ik er eentje opgelost van de drie. Noem eens zo'n opgave. Ja. Ja, echt van dat internationaal niveau, die uh, kan ik niet zomaar uitleggen. Maar ik kan er wel eentje. Um. Omdat wij daar te dom voor zijn? Uh, Jazeker dat... ben, ja, zeker ben. Ik hoorde ja. wat het, uh, ja, er komt heel veel, uh, ja, heel veel jargon zeg maar in voor. Oh. Dus uh, oh. ja. <laughs> dat is moeilijk te, te begrijpen dan. Maar het dan. is wel allemaal berekening. Is het allemaal berekening? Nee, nee, zeker niet. Je hebt ook, ja, meetkunde is ook een onderwerp. Uh -huh. En nou dan moet je maar uh, een beetje gaan klooien met je plaatje en zo. Uh -huh. En dan, uh, ja, dan komt er vaak heel weinig rekenwerk aan te pas. Uh -huh. Maar ja, je hebt bijvoorbeeld uh, wel een opgave die ik wel even kan vertellen. Ja. Zoals je, nou, je hebt een schaakbord, gewoon 8x8. Nou, dan haal je twee overstaande hoekjes, die haal je weg. En dan. dan uh, moet je kijken of je de rest nog kunt bedekken met domino's. Dus één domino die leg je op twee vakjes. Mm -hmm. nou, de vraag is, ja, kan dat dan met, met zo die twee overliggende hoekjes weg? Nou ja, dan je denk goed. je van, uh, ja, ja, kan vast wel. Mm -hmm. Maar ja, dat lijkt dus niet te kunnen. Lijkt niet te kunnen. Nee. En, hoe, en ben je eruit gekomen? Nou, dat is niet zo'n hele je... moeilijke opgave deze. Ja, was dan... Het kan niet, dat is het antwoord. Nee, het, het kan, kan niet. niet. Want als je gaat kijken, als je één zo'n domino neerlegt, die leg je dan altijd op één zwart vakje en één wit vakje. En als je twee overstaande hoekjes weghaalt, dan ja, nou haal je ja, altijd twee witte of twee zwarte weg. En dan, ja, dan gaat het niet goed. Mm -hmm. Dus ja, dat is dan uh, mm -hmm. nou, eigenlijk is een, heel zo, dat is een, dat een heel simpel voorbeeld. Dat is een heel simpel voorbeeld, ja. ja. ja. ja. En dan, uh, nou, maar ik las hier ook op internet, eh, Jeroen, dat de vraagstukken bij de IMO zijn zo lastig, dus dan de International Matic, Matic, Mathematical de Olympiads, Olympiads, ja. Dat zelfs beroepswiskundigen er een flinke kluif aan hebben. Ja, dat klopt, ja. Ik zou met de, de makkelijkste opgaves dan, die zou de wiskundeleraar ook nog niet op kunnen lossen. Maar. Beheers dus jij euh... de wiskunde beter dan jouw huidige docent? Nou, kijk, die, eer, die eerste opgave van zondag dan, dat is meestal het makkelijkste, die kan ik oplossen. Ja. En ik denk mijn docent niet. Dus wat dat betreft wel. Maar... Oh, uh, waarom denk je dat? Dat je docent dat niet kan. <laughs> nou, het is toch al best lastig, zo'n makkelijke opgave dan. Dus ja, ik zal het eens een keer aan hem vragen. Nee, maar je hebt ook je redenen om, om te vermoeden dat hij dat niet kan. Ja, als je ziet dat. Um, nou, van het Nederlandse team, dat zijn er zes deelnemers. Heeft wel bijna iedereen die makkelijke opgaves opgelost. En dan zeg ik al, bijna iedereen, dus nog niet eens iedereen. En nou, dat zijn dan de zes beste ja, middelbare scholieren wat betreft wiskunde. Dus die hebben er al moeite mee. Mm. En ja, niet alle wiskunde docenten ze, hebben zo'n heel hoog niveau. Dus, oh, oh. So, maar, maar kun jij dan van jouw wiskundeleraar nog wat leren? Laat ik het dan zo stellen. Nee, dat gaat niet echt. Nee, dus, nou ja, dan, nou, hiermee is het duidelijk hè. Dan. Ja, maar dat leidt ook tot de vraag of je, ja, of je nog van, van niveauverschillen kunt spreken. Ja. Uh, want uh, ja, jij bent 15. Uh, ik denk niet dat je op de top bent. Uh, als je 18 bent of, of 21. Uh, nee, dan, uh... Wanneer gaat het afvlakken? Wanneer ben je op de top? Wanneer, uh, en een in hoogleraar informatica. Uh, zou jij die ook verslaan? Ik bedoel, uh, Z, dat ja. moeten toch wel niveaus zijn, of niet? Ja, ik heb nou zo van... Nou, ik heb nog uh, twee jaar training voor de boeg ook. Want ik uh, moet natuurlijk ook wel trainen voor die wedstrijd. En dan uh, is het wel de bedoeling dat ik ook beter word. Dus, want ik mag volgend jaar en het jaar erop ook nog meedoen. Dus dan hoop ik we wel uh, nog iets meer te halen dan voor ons. Maar ja, wanneer je nou echt op top zit... Dus ja, dit dus denk ik vooral als je hoogleraar wordt, als je gaat studeren ook... Dan leer je heel veel meer nieuwe theorie erbij. Terwijl het bij de wiskun Olympiade vaak is: ja, je hebt eigenlijk maar weinig of ja, beperkte theorie nodig. En dan kun je al hele moeilijke opgaves oplossen. Mm, Intuïtief, dus, niet theoretisch. Ja, ja, wel echt, je moet het echt goed opschrijven, dus niet zomaar van ja, dit is ongeveer het idee. Maar um, ja, het is heel vaak dat uh, ja, het goede idee, dat is heel lastig te vinden. Dan moet je op, naar op zoek gaan. En als je het dan gevonden hebt... dan is het nog uh, even goed opschrijven. Ja, kun je iets vertellen over dat zoekproces? Ja, het is... heel vaak als je een opgave leest... dan heb je... Ja, oké, okay, we zien wel wat we mee kunnen. Ik heb nog geen idee eigenlijk. Maar, ja, dan is het gewoon, vaak gewoon wat proberen. Dus nou, dan... Uh, ga je gewoon wat kleine gevalletjes... kleine getallen invullen... en dan kijken wat er gebeurt. Nou, of je een vermoeden kunt krijgen. En dan uh, proberen... Ja, dat uh, door te zetten, en een mm -hmm. rechte oplossing, ja. Mm -hmm. Maar is, ja. Het, uh, is het alleen maar schrift, uh, schriftelijk of op mondeling Nee, het is puur schriftelijk. Het is puur schriftelijk. Je moet, ben... je moet echt iets inleveren. Ja, je kunt alleen alles wat je opschrijft worden beoordeeld, maar meer kan ook niet. Want ja, je bent met 600 deelnemers ja. en ja, daar kun je niet allemaal mee gaan praten. Dan en, moet en gewoon... hoef, hoeveel tijd kreeg je voor, voor die uh, oplossing? Vier en een half uur? Vier en een, voor, een half uur of drie opgaves ja. Voor één vraagstuk? Nee, drie opgaafs. Drie, drie, drie, drie en is het jou gelukt in die, uh, om, om ze alle drie op te lossen? Nee, ik heb uh, ja, dan twee wedstrijdagen en elke dag heb ik één opgave opgelost van de drie. Hmm. Eén van de drie? Ja. Maar oh, daar zit het brons natuurlijk. Ja, dan heb je. ik heb dan nog wel bij een andere opgave, dan heb je net wat goede dingen opgeschreven en krijg je wat punten. Dus uh, nog net wat meer gehad dan had het brons, ja. Ja, ja. Als je er twee had van de drie, was je, had je zilver gehad. Ja, als je van totaal zes opgaves dan, met uh, drie opgaves ongeveer, dan had je zilvergaletje. Mm -hmm. ja. Viel het je tegen? Ja, het was um, eigenlijk de wedstrijd zelf was een beetje anders dan normaal. Mm -hmm. Normaal zijn er uh, van de zes opgaves zijn er twee opgaves En er was er nou maar eentje. Dus dat was wel uh, een beetje een tegenvaller eigenlijk. Want Daar had mee... je niet zo op gerekend? Nee, meestal zitten er twee op. En dan ben ik ook goed in de meetkunde, dus dan hoop ik die op te lossen. Mm -hmm. Maar ja, dat was het nou niet. Nee. Dus dat is een beetje jammer, ja. ja. Maar goed. Met, uh, maar viel het je tegen dat je alleen brons had? Nee, zeker niet. Nee, dat niet? Nee, want van het team... Uh, ja, we zijn nog met zes en twee hebben er zilver gehaald. Drie brons. en ja, eentje. Van, je, ja. van het Nederlandse team? Ja. Oh. Dus we hebben het uh, best goed gedaan. En er zijn, er zijn ook leeftijdgenoten van jou? Of, uh... Ja, zo ongeveer. Ja, ja. Dus dus, uh, ik ben dan met 15, een van de jongste en de oudste was 18. Maar Wanneer merk je dat je eigenlijk zeg maar een, een bolleboos bent op wiskundegebied? Kon je vroeger al heel goed uh, hoofdrekenen? Hoe, hoe uitziet zoiets? Nou, ik had op de basisschool was altijd met uh, ja met rekenen was niet zo moeilijk. Raakte je, je de voorste? Dat ging goed, ging vlot. Ja, daar had ik niet zo'n probleem mee. En uh, nou, het is eigenlijk meestal dat op de middelbare school dan uh, nou, dan word je een keer gevraagd, wil je meedoen aan de, de eerste ronde van de Wiskunde Olympiade? Dus nou, daar heb ik uh, volgens mij in de tweede meegedaan. Zo snel werd er al aan jou gevraagd? Ja. Mm -hmm. Zo. Ja, dus, uh, ja, ik had in de eerste was dat ook allemaal. Uh, niet dan zo moeilijk dan. en zo. Nou, niet <laughs> allemaal, maar uh, wel een aantal, ja. Yeah. Ja, heb wel Maar je, je, je, hebt, je hebt nou een tiener voor Frans, hoor ik. En ook nog eens een, een negen voor Grieks. Ja, Want vaak gaat het niet samen, die combinatie, Want ofwel je bent zeg maar, goed in de, beta, in de B's, is of ja, het is alfabet, ah. A of B richting, maar jij bent eigenlijk in beide goed. Ja, eigenlijk wel. Lezen. So. <laughs> maar hoe vind je het nou dat ze jouw bolleboos noemen? Ja, ach, ze doen het altijd in de kant wel, maar uh, verder valt er wel mee, dus dan heb ik, nou, laat die kant er lekker doen. <laughs> dan uh, verder heb ik niet zoveel last van. Nou, aan de ene kant vind je het wel leuk, geloof ik. Dat zie je borbo's noemen. Nou ja, ze mogen ook gewoon iets van wiskundetalent of zo. Dat mag ook. Wiskundetalent, dat <laughs> mag ook. Zeg, maar, goed, ik lees ook uh, in de aanloop naar de internationale wiskunde olympiade. Uh, heeft een documentairemaker Sander Houwen een training voorafsleggen? Je had het over waarvoor ook een training daarvoor. Hoe gaat dat ja. in zijn werk? Uh, nou, de training op zich dan? Ja, het is um, als je bij de beste dertig van Nederland zit, yeah. dan, uh, dan word je geselecteerd voor de trainingsgroep. Uh -huh. En die begint dan in november, begint de training. En dan, uh, ja, dan heb je bijvoorbeeld een trainingsweekend. Dan, uh, nou, dan kom je bij elkaar in de is het. En nou, dan krijg je wiskundesessies, dus je uh, krijgt dan een klein beetje theorie uh, uitgelegd. En nog uh, heel wat opgaven en mag je dan uh, gaan oplossen. Met allemaal van die wiskunde knopjes bij elkaar? Ja, inderdaad. Betekent Brons dat je automatisch volgend jaar weer meedoet? Of moet je daar speciaal voor worden aangezocht of hoe gaat het Ja, je, moet, uh, met, je, mag, je zit niet meteen al in het team. Je moet wel gewoon weer alle voorrondes doorkomen. Mm -hmm. En ook uh, in de training. Je moet je, wel, je moet je weer kwalificeren? Ja, inderdaad. Het is niet vanzelfsprekend. Dat is echt een wedstrijd toch? Ja, dat klopt. Dus natuurlijk wel met uh, zo'n internationaal achtergrond. heb je ja. heel veel ervaring gehad. En dan, ja, dan gaat het natuurlijk allemaal wat makkelijker. Mm -hmm. Maar je moet het nog wel steeds uh, nog allemaal doen. Ja. Ja. Waar is het volgend jaar te doen? Volgend jaar is het in Argentinië. Argentinië. Ja. Dus zo. Daar, daar ga jij zeker heen. Ja, dat is wel uh, het idee. Dat ja. wil je wel. <laughs> uh, afgezien van uh, die reisjes uh, die eraan vastzitten. Je hebt dus dit talent. Je, je, je hebt... Uh, scherp wiskundig inzicht, heb je daar ook praktisch uh, profijt van, zo in het leven van alle dag, uh, dat je zegt van, uh, ja, um, dat, uh, nou, nou merk ik wel dat ik, uh, de, ja, dat ik er ook wat aan heb. Nou, eigenlijk niet gewoon. Niet gewoon? Nee, want ja, dus, ja, die theorie, dat is heel praktisch voor het oplossen van opgaves, maar ja, de toepassing is eigenlijk echt nul. Je hebt er eigenlijk niks aan, dus? Nee, eigenlijk niet. Maar het is natuurlijk wel, ja, ja, je leert op een bepaalde manier denken. Dus echt, ja, gericht op het oplossen van opgaves. Mm -hmm. Dus dat kan wel voor pas komen, mm -hmm. dat je gewoon, ja, creatief denken. Ik weet op, het gewoon op. niet hoor, daarom vraag ik het. Maar uh, hangt dit nou ook samen met bijvoorbeeld, uh, heb je technisch inzicht? Uh, of, of heeft dat er niks mee te maken? Um, ja. Ja, dus, ja, bijvoorbeeld hoe een machine werkt of hoe iets wat... wat ben ben uh, jij een autosleutelaar uh, uh, of zo? Uh, uh, nee, dat niet. Dat niet. Nee. Ben, je, ben je ook dus, vaardig op de pc? Ben je er ook heel handig in? Ja, daar kan ik ja, wel. Ik zit een ICT-freak? overweg. Ja? Dat is wel nee, wel. een freak niet, joh. Geen freak? Nee, <laughs> zover niet. Nee, maar maar je, je zou wel opgaves van bepaalde berekeningen Berekeningen zou je natuurlijk wel kunnen maken. Als ze in de bouw bepaalde berekeningen moeten maken voor een zwaartekracht of zo, zouden ze jou voor kunnen vragen? Ja, dat, uh, dat zou wel kunnen, inderdaad dus het is inderdaad wel dat wiskunde echt wel praktische toepassingen, mm -hmm. maar bij de wiskunde Olympiade eigenlijk niet zoveel. Mm -hmm. nee. nee. nee. zo Jeroen, en hoe spring je verder nog uit de band? behalve dan wiskunde dan wiskundezaken opknappen? Maar dan hoe reageert jouw omgeving en jouw andere vrienden, kennissen, klasgenoten op jou? Ja, die vinden natuurlijk uh, ja, wel leuk dat ik uh, zo goed ben. En soms zeggen ze ja, <laughs> hou nou eens op met die hoogpunten en zo. Yeah? Maar uh, dat zeggen ja. ze, hou op met die hoge punten. Ja. Het is frustrerend voor ons. Ja, voor ja, sommigen de wel, de ja. de ja? ja, daar zit ik toch net iets boven. Zit je iets boven. Ja. Ja. zeg Jeroen, wat, wat levert het jou op? We hadden het dan zeg maar de, de roem, maar uh, verder, ja, en je, je, je, he, een leuke reis zit er vast. Ja, ja het Argentinië, uit, uh, dat is, uh... en het is ook gewoon heel gezellig met uh, de andere ja. deelnemers. Ja, ja. Maar er zit inderdaad ook wel een geldprijs aan vast. Zit er zit een geldprijs aan ja. vast. Dus, um, wat marken... wat levert brons op? Of, uh... Brons is volgens mij 200 euro. jezus Nou, ja. het is dus een ja. gooi. 200 euro zegt dat is niks. En uh, <laughs> uh, zijn er ook meisjes zo en nog? Ja, het was uh, dit keer zelfs. De beste van het team was een meisje. De beste van het team was een meisje. Ja. Oh. Dus, ja. Uh, ja heeft, uh, de pers vond het ook wel leuk natuurlijk. Ja. En uh, ja, uiteindelijk van de hele internationale was de winnaar ook een meisje. En de verdeling ja. jonge meisje in die groep, in, die totaal, in het totale deelnemersveld? Ja, er zijn ongeveer 50 meisjes op de 600 deelnemers. Ja? dus is uh, overwegend jongens toch? Ja, dat wel. Ja. Maar uh, ja, er zijn te veel meisjes. Nou, dat is leuk, hè? Ja. Oh. Zeg Jeroen, je gaat uiteraard wiskunde studeren, maar heb je ook al enig idee wat de, de baan zou moeten worden op termijn? Of heb je dan nog totaal geen notie nee, van? Maar je gaat wel wiskunde studeren. Ja, dat waarschijnlijk wel. En nog een ander vak erbij, want wiskunde alleen is voor jou vol te mager. Ja, dat uh, is denk ik niet zo heel moeilijk dan. Maar uh, ja, waarschijnlijk nog wel iets van mij, dat weet ik alleen of niet is niet wat. Nee. Nou, je kunt tegenwoordig niet meer uh, met halbe zelfs allerlei stapelen. Uh, dat, uh, ja, maar hij wel. Heb je dat niet <laughs> Ja, ja, ja maar maar hij hoeft hij, <laughs> hij heeft niet te lood, Hij kan overal naartoe. <laughs> ja, maar ja, hij, uh, hij zal gauw, gevraagd worden voor een docentschap en zo, denk ik. Ja. Nee? Ja. Ben dat denk dan ik wel. wel. Uh, ja, uh, dat, jij wordt straks de, de jongste hoogleraar de... van uh, in Nederland. Zoiets, <laughs> ja, toch? Wie weet. Dat is natuurlijk wel wat je ermee kunt doen. Jouw perspectief. Ja. Je hebt natuurlijk een perspectief. Ja, Van hier ja, tot hier, he? ja. Definitief ja. Ja. Ja. ja. ja. Heel ja. veel Praatisch. mogelijkheden. Ja, ja. ja, ja. Goed. Ja, hoor. Prachtig. Mooi. Prachtig. Uh, Bernard, wij sluiten dit uh, eerste onderwerp af. Ja. Een Stukje muziek en daarna gaan we met koordame verder. Ja, Dan. moeten we snel. We gaan nog even ja. de muziekje draaien en dat is een uh, Sarah Brightman en die zingt Time to Say hmm. Goodbye. the sea. Tot Bernhard, was dit weer Cliff Richard of was het iemand anders? Nee, dit was Sarah Brightman. Oh, Sarah, Sarah Bright. Brightman. Ja, goed. een heel bekende Engelse zangeres. Oh ja. Dat was de ex van Andrew Lloyd Webber, de bekende musicalman. Ah, goed. Nou, we gaan met Codame Praten over zijn initiatief, een bejaarde huis voor allochtonen. Dat heeft in juni al in de krant gestaan, hè? Ja, stond erin. Het was het Goddelijk Belang van 22/6. En dat ja. heette dus uh, Twee Benen van de Migrant. Vond dat vond ik wel een hele aardige benaming. Ja. En ook zo heel merkwaardig. Zo dat de migrant die staat zelfs na 50 jaar elders wonen met één been in Nederland. Met andere been in, uh, in Australië. Ja. Of kan af dat de ook wezen mag. Ja. Wat merkwaardig. Ik heb wel de, de, er een overgehouden zo van, hé, hey, wij zeggen hier dat de buitenlanders moeten integreren. Ik vind dat de Nederlanders dat elders ook moeten. En dan worden ze ouder en dan gaan ze toch terug verlangen naar het moederland. Wat, wat is dat? Hoe komt dat? Ik denk dat het dus een, een soort natuurlijk proces is. Kijk, de Nederlanders daar, die staan bekend als het best geïntegreerd. Toch wel? Ja, die staan bekend als het best geïntegreerd. Veel beter als de Italianen of veel beter als de Grieken. Beter als de Duitsers. Ja, ja. De Nederlanders hebben zich daar ook altijd... ...laat ik maar zeggen... Op ...wat meer op gefocust. Om goed te integreren. Ook, ook godzinsig. Dus de rooms dus ...de bischop hier die voor de emigranten was... ...die heeft gezegd... ...we gaan geen aparte Nederlandse prochies oprichten. Nee. Ze moeten zich aansluiten in de prochies daar. Ja. Nederlanders hebben zich het best geïntegreerd. Maar wat gebeurt er dan als je ouder wordt? Als je ouder wordt... ...je kinderen die gaan de, de deur uit... Je, ja, wordt, maar, ge, je maar, wordt gepensioneerd. Maar dat is hier ook. Dat ja, is hier precies. Ook. Maar daarom pas ik wat ik daar zag, pas ik toe op hier. Dus wat je daar dus zag, dat was dus dat de Nederlanders... De kinderen gaan de deur uit, ze worden ouder. Je, je voelt zelf dat je leven een andere wending neemt. Dat het allemaal minder wordt. Uh, dat het allemaal ja. minder wordt. Uh, uh, en je gaat terug naar je roots. En eigenlijk doen wij dat ook. Na, na, ik merk het aan mezelf, naarmate je ouder wordt, dan ga je iets meer naar je... ...komen toch iets meer je kinderjaren boven. Mm -hmm. Is dat uh, zo? Ja, dat is toch ja. een soort natuurlijk proces. Ik heb er veel last van. Nee, maar Nu is het zo dat bij de een er meer last van heeft als de ander. Dat merk je daar ook. Ja, ja. Maar toch, heel veel mensen daar die zeiden mij van... ...nou, pastoor, wij worden ouder en wij merken aan onszelf... ...dat wij veel meer Nederlands gaan spreken... Ja? Onder elkaar. Dat we daar ook veel meer behoefte aan hebben. En wat zij dus... Kijk, ze hebben zich het best geïntegreerd. Maar dat betekent dus niet dat ze elkaar nooit meer wilden zien. Dus ze hebben daar natuurlijk toch elkaar wel geregeld gezien. Dus er is ook een soort Nederlandse gemeenschap ontstaan. Ja, ja, ja. Hè, die, die, die wat gezellig, ze begonnen met wat gezelligheid dingetjes. Het sporten of carnaval of, of Sint-Nicolaas. Ja, ja. uh, en toen ze ouder werden, merkten ze dus ik, uh, uh, dat... Uh, nou, een, een van de partners kwam bijvoorbeeld in het ziekenhuis terecht, hè? een Australisch ziekenhuis, en ze konden elkaar niet verstaan. Hè? Degene die heel erg aan dat Duitse village heeft getrokken, Martin Jonkers, die vertelde mij dat uh, uh, hij had in coma gelegen, hij was in het ziekenhuis terecht gekomen, had een dag of tien of veertien in coma gelegen, kwam hij bij en toen zei de doktoren, heb je toch allemaal zitten te vertellen? Hoezo, zei hij. Nou, je hebt niks anders Nederlands gepraat. Wij mm. verstonden dat niet. Mm. Uh, hij zei, en daar was ik echt van geschrokken. Want ik dacht, ik kan zo goed Engels. Ik, ik, ik praat hier bijna nooit Nederlands. Ik was er echt van geschrokken, zei hij. En hij zegt, dat, zo waren dus een aantal ervaringen in die gemeenschap. Waardoor dat ze zich gingen afvragen, wat doen wij als wij ouder worden? Oh. Ze hebben een behoefteonderzoek gedaan. En daaruit bleek dat er dus veel behoefte was om... om laat ik me zeggen, iets als je ouder wordt, in een, toch in een soort zorgcentrum of iets terecht te komen, waar je elkaar kunt verstaan. In Australië. In Australië. En zo is dat gekomen. En ik pas dat dus toe op onze situatie hier, omdat ik denk dat dat een soort natuurlijk proces is. En je ziet dus dat bijvoorbeeld een, ook een behoorlijk aantal mensen die geëmigreerd zijn naar Nederland, uh, en ouder worden, uh, gaan ook terug naar hun taal. Meer als vroeger. Mm -hmm. Als ze de taal al hebben geleerd. He? Dat was in, in Australië ook. Dus ik heb daar een, een, een spirituele groep gedraaid. met, met acht neder bijna Nederlandse vrouwen. Waarvan er, waarvan er een aantal nauwelijks Engels spraken. Mm -hmm. Terwijl ze er al heel lang waren. He? Nou, datzelfde zie je hier. Dus mensen die, die vanuit Turkije, zal ik maar zeggen. of zo hierheen gekomen zijn. die en vooral ook de vrouwen, hè. Dat, dat, is, dat is een punt, hè. vooral de vrouwen, en ik snap dat wel, die hebben voor het huishouden moeten zorgen. Die kwamen het minst buiten. De mannen, die moesten gaan werken, dus die moesten wel iets van de taal gaan doen. Maar de vrouwen zijn het meest binnengebleven. Dat was in Australië zo, maar dat is hier ook zo. Mm. Dus hier heb je dus een grote groep ouderwordende vrouwen die nauwelijks Nederlands spreken. En dan moeten wij niet doen zoals Wilders zeggen van nou, Nederlands spreken of anders maar draait. Right. Nee, dat is een natuurlijk proces. En wij moeten ons daarvan bewust zijn dat dat, dat, dat aan het komen gaat. He? Dat het gaat komen, maar het is nog niet zover dat, dat die behoefte zich op... De... Nou, nou, dat begint zich... Kijk, het, het, het, er is een verschil tussen de westerse migranten en de niet-westerse migranten. Mm -hmm. Dus wat ze onder westerse migranten verstaan... zijn mensen die bijvoorbeeld uit Indonesië kwamen, zal ja, ik maar zeggen. Ja, ja. Of mensen uit Aruba of uit Curaçao. He? Die zijn al veel langer hier dus daar deed het probleem zich al veel eerder voor. En er zijn dus al een aantal zorgcentra, hè, bijvoorbeeld voor, voor Surinamers... Hè, die, ...of voor knilmilitairen bijvoorbeeld, ja. die hebben daar al iets voor. Maar voor de niet-westerse migranten, hè, zoals, zoals de Turken of de Marokkanen, of noem maar op... Hè, ...je hebt ook Egyptenaren, nu komen de Polen, grote groep Polen zijn er. Hè, uh, en je zult maar dus... maar uh, Cor, is het niet zo dat uh, vanuit die groepen juist er, uh, gezegd wordt... Ja, maar onze ouderen, die, die verzorgen we zelf, die stoppen we niet in een bejaardenhuis. Ja, dus je hebt gelijk, de cultuur van een, de cultuur van een aantal van deze groepen is... ...onze kinderen zorgen voor ons. Ja. Beter dan de Nederlanders, hè? Ja. Maar je zult eens zien, dat willen ze wel, mm -hmm. maar dat kunnen ze niet altijd. Mm -hmm. Ook in de Nederlandse situatie zul je zien dat de kinderen met z'n tweeën moeten gaan werken... Mm. Ook in de Nederlandse situatie zul je zien dat, dat de huisvesting zo klein is, dat ze er niet iemand of twee mensen nog bij kunnen nemen. En je zult dus zien dat dat, dat, dat, dat, dat is een moeilijker proces, ook voor de kinderen... Uh, ...er is een dvd gemaakt... ...ik weet niet of je het weet... ...maar er is een, bijvoorbeeld een dvd gemaakt... Hè, van, uh, uh, van, ...van een Turkse familie... ...waar een Turkse familie het proces uiteenzet... ...maar dus, waar, waar dus ook een Surinaamse familie... ...het uiteenzet... Hè, ...hoe dat ze geworsteld hebben... Hè, ...om zo lang mogelijk de mensen thuis te verzorgen... ...en ouders... ...totdat ze merkten dat dat niet kon... Hè. ...en dan moeten ze wat... Hè. ...kijk, en, en dan komt dus een situatie... ...die ik dus hier af en toe heb gezien... Hè dan komt er iemand op een afdeling... ...omdat het thuis niet meer kan. Mm. Mm. Mm. En ze moeten. En dan, wij verstaan de taal niet. Mm. En de mensen hebben een soort andere bejegening. Mm. Mm. De mensen verlangen naar een ander soort voedsel. Hm. Zoals, zoals ik dat in Australië zag... ...dat de mensen zeiden, pastoor pastor... Wat fijn dat we nou weer eens een Nederlandse kok hebben, want die kan tenminste een wel maken. Zeg maar kok, kan het binnen bestaande ja, no. huizen, waar men toch uh, graag uh, gaat werken met kleine groepen, uh, niet gewoon dan de oplossing zijn dat je een groep uh, samenstelt met... Uh... Zal, ja, dus ik heb dus in mijn rapport verschillende mogelijkheden beschreven, waaronder de mogelijkheid van bijvoorbeeld een unit of een ja, afdeling ja. binnen een bestaand huis. Ja. Ik, denk, ik denk dat we daarmee moeten starten. Ja, want dat, anders, en dat anders zal al... een prijskaartje ja. aan en dan is het niet te bekostigen. Je kunt niet zeg maar, een apart verpleeghuis oprichten voor uh, Turken, Marokkanen, Somaliërs, Polen. Dit is, is een on, uh... Ik zou niet weten waarom niet. Het kostenaspect aspect. Maar kost net zo goed als we hier een, een, een verpleeghuis hebben, kun je ergens anders een verpleeghuis Waar maken Waar heb je dat initiatief neergelegd? Bij wie, bij politiek? Ik, ik, ben, uh, ik ben al heel wat mensen afgeweest... Wat voor soort uh, mensen? Wat nou, mensen? wat de politiek betreft, ik ben bij de Staten mensen van het CDA geweest in de Mos. Van de Provinciale Staten? Van de Provinciaal ja. Staten. Ja. Uh, ik ben uh, in de CDA-fractie geweest, de CDA-fractie in de gemeenteraad van Tilburg. Ja. Ik heb hier de wethouder gesproken, hier van Goorle. Uh, uh, ik ben naar Thebe geweest. Ja. En Thebe, uh, waar ik dus vandaan kwam... en de raad van bestuur... voordat ik ging, was ik bij de raad van bestuur geweest... om te zeggen wat ik van plan was. En toen zei hij, als je terugkomt, moet je nog eens komen. Mm. En toen ik terugkwam ben ik geweest... en toen zei hij, hij heeft zijn drie directeuren bij elkaar geroepen... en zij hebben dus afgesproken... wij gaan er in Tilburg mee aan de slag. Mm -hmm. Want in Tilburg gaan ze een nieuw project opzetten... en dan willen ze kijken of ze daar een huis... Oh. kunnen bestemmen voor. Dus dat ja. vind ik wel heel concreet. Mm -hmm. He? En dat was buiten mijn verwachting. Dus er is positief He? op gereageerd. Dus op deze, er is heel, het is heel warm ontvangen. Ook al zeggen ze allemaal tegen mij... ...nou, dat zal nog niet zo meevallen. En er zijn natuurlijk een aantal, een aantal voorwaarden... Uh, die, die, ...die nodig zijn. Maar ik vind het dus heel belangrijk... ...dat er een bewustwording op gang komt. He? Maar waarom ga dan niet meer naar de staatssecretaris? Want uiteindelijk ik, moet er ook geld over de brug komen. Precies. Maar ik dacht, ik ga eerst op wat kleinschaliger. Nou, ja, ja. Ik ga wat kleinschaliger. Ja, hoe, kijk, heb ik... hoe Sfeer men hoe, het, hoe, hoe men denkt. Wat daar, uh... En dan ga ik eens verder. Dus ik heb vandaag naar Den Haag gebeld. Uh -huh. En ik hoop dus dat... Uh, ik, ik heb eigenlijk wel enige verwachting... dat ik het daar ergens neer kan leggen. En wie krijg je dan He? aan de telefoon oh, als je naar Den Haag, haag gebeld oh. bent? Je eens dus wat meer specifiek. Wie bel je dan? Nou, Ik heb naar het partijbureau van het CDA gebeld. Oh, ook, ja. en, die, uh, en, en daar krijg ik de telefoon terug van. Ja, die hebben mij, en die hebben mij gezegd... Nou zou je niet eerst dan... Naar, naar, ...naar een... ...naar een Tweede Kamerlid gaan. Zoiets. Ja, ja, ja, ja. Dus dat zijn allemaal stapjes. Ja. zijn allemaal stapjes. Ja. Ja. Je wilt het hm? vooral via hm? de politiek doen? De, de, nou, ik vind dus dat... ...ik vind dus dat de politiek... Uh, ik, ik, ...ik ben er dus erg voor... ...om de politiek bewust te maken... Hm. ...van wat ik vind... ...of gezien heb... ...dat wat onze eigen mensen in Australië gebeurt... Onze men, ...de mensen hier zal gebeuren... En dat we daarvoor open moeten staan. Mm -hmm. en, de geest, en de geest in Nederland is daar niet rijp voor. De geest in Nederland is van al die buitenlanders... Pff, hè? Dus, de, dus die bewustwording die vind ik heel belangrijk. En natuurlijk, ja. als Thebe erin slaagt... en anderen erin slagen om, om, om hier verder mee aan de gang te gaan... Hè, dan is mij dat, zal dat mij dat zeer lief zijn... omdat ik denk dat, dat het geluk voor... ...de betreffende mensen zal bevorderen... ...niet alleen... ...maar ik denk dat dat dus ook... Uh, ...zal bevorderen... Dat, uh, dat, ...dat als mensen ergens... ...individueel zoals hier zouden moeten komen... ...en er een, een happy situatie ontstaat... ...dat je een happy situatie... ...voor anderen kunt vermijden... Ja. ...want je zult maar op maar. een afdeling zitten... Ja. Je, zult, je, ...je weet hoe ja. afdelingen... in elkaar zitten... Ja, ja. En, ...en er zal maar eentje op zo'n afdeling zitten... En, ...en de anderen die daarbij zitten die voelen zich doodongelukkig ja. ook de anderen die voelen zich gewoon doodongelukkig ja. omdat ze niet weten van hoe en omdat ze niet weten waarom dat jij waar, waarom dat jij zo, zo chagrijnig bent He, omdat je niet, niet, niet, niet het eten krijgt wat je lekker vindt mm. He? ja het is heel simpel dat kan iedereen begrijpen uh, en het, is nou, eigenlijk, zin, het is niet simpel. En het is ook niet, is niet nieuw, Bernhard, want er zijn toch al van die categorale huizen... ...die bestaan al jaren Maar is dus, niet en, de wist, dus voor de niet-westerse migranten ja. is er in Nederland... Zijn ze, ...vorig jaar is één verpleeghuis in Utrecht, in Roosendaal... ...daar stilletjes mee begonnen. Nee, hoor, ja? oh. en, je dus, en je hebt dus nu in Bokstol ja. is er dus een stichting die stilletjes aan... Probeert om bijvoorbeeld toch een soort zorgcentrum daar ja. zo langzaamaan, daar, daar geschikt voor dat te ligt maken. Het lukt heel erg voor de hand. Ja? Hè? Ja. Dus, dus, dus ergens, ergens denk ik dat het klimaat, dat ik op, een goed, op het juiste ja. tijdstip kom. Ja, ja, maar, maar ik denk je dat bent, ik op het juiste ja, ja, je tijdstip bent in Australië kom. geweest. Daar heb je dus een prins Willem Alexander Village... Ja. ook al wetgevend genoemd. Ja. Uh, dus je hebt kennis van Australië. Dan gebeurt het dus inderdaad uh, concreet in de praktijk. Enige idee hoe het in Canada, Amerika, Nieuw-Zeeland, hoe hoe, hoe hoe daar of kun je alleen maar praten voor Australië. Ik, ik heb het onderzoek alleen in Australië ja. gedaan. Ja, ja. Maar wat je ervan hoort is dat laat ik zeggen, eenzelfde situatie zich voordoet in de andere landen. Ja. Dus dat ook in Canada, ook in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. Ja, ja. Deze, deze gang van zaken zich voltrekt. Ja. Ja, op zich. Uh, ja, het is algemeen menselijk. Het zal zich overal voordoen. Dat is niet afhankelijk van, van land en, en uh, cultuur. Ja, je krijgt denk ik een discussie natuurlijk. Ik wil toch zeggen van de mensen moeten integreren. Ik vind dat ook. Als ik, als ik ga emigreren, dan dien ik te integreren. Dan moet ik, vind ik daar ook een beetje de. de, de ik heb mijn eigen normen waar, maar ik moet toch een beetje me aanpassen aan de sfeer van het land waar ik ben geweest. Ik moet de taal dus dan ook leren spreken. Nou, als je, en dan denk ik, als je er dan 50 jaar bent, dan ben ik geïntegreerd. Ik heb pas nog bij het heen mensen gesproken die kwamen uit Nieuw-Zeeland. En die uh, ik, ik zeg: Wil je niet terugkomen? Nee, onze kinderen wonen daar. Nee, Vul er goed naar onze zin. Ik zeg ja, maar spreekt een nou hartstikke goed Nederlands, zelfs Tilburgers, Gols, een beetje plat zo, heerlijk onder de en af en toe zo'n Engelse kreet tussendoor. En die peinzen er niet over om terug te komen. Nee. Want wat hebben ze hier nog te zoeken? Er staat haaks op jou. Dat is niet waar. Dus in Australië had je dat dus ook. Dus de hmm. mensen daar die wilden wel onder elkaar zijn, maar niemand wil terug naar Nederland. Mm. Ja, ja. Maar ah, zo, ja, ja. niemand wil terug naar Nederland. Daar hebben ze allerlei redenen voor. Ja, ja. Huh? Belangrijke reden is natuurlijk de kinderen. Ja. Als je daar ja. je kinderen hebt, wonen, wil je toch niet meer terug naar nee, Nederland. Ja. Als, als een Turk hier de kinderen hier heeft wonen, gaan de meesten ook niet meer terug nee. naar Turkije. Dus dat is een heel belangrijk, is nee, een heel belangrijk het punt. Het staat niet haaks op huh? het verhaal. Nee. Je kunt heel goed geïntegreerd zijn. Maar in je oude dag, wat het was het ja, begin ja. van het verhaal, toch terug naar je, naar ja, je jeugd. En zelfs als je in coma bent... Uh, ja, Nederland Nederlands spreken in plaats van, ja, van het vloeiende Engels dat je geleerd ja. hebt ja. <laughs> kijk wat, wat je ze, ze gaan nou ja, uh, we, moeten je, ja, ja. we moeten afsluiten Zit we zijn, erop. Uh, je komt nog eens terug uh, Cor <laughs> dat is goed, we gaan ja. het best doen ja we gaan eruit we hebben de eerste uitzending van Gootse Kringen van het nieuwe seizoen uh, achter de rug, zeer interessant met Jeroen Huiben en Cor Dame Wiskunde en de oude dag, twee totaal verschillende onderwerpen. We hebben maar niet gezocht naar raakvlakken en snijpunten. Nee, hebben we niet gedaan. De techniek was in handen van Erik van Poppel en Bernhard Hogen en Ben Lone deden de presentatie. Dit was Godse Kringen. bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.